Kees Rood met het NOS-journaal. Brand in een papierloods in het Groningse Scheemda zorgt voor een enorme rookontwikkeling. Bewoners in de wijde omtrek moeten uit de rook blijven, de ramen en deuren dicht doen... en de ventilatiesystemen binnen uitzetten. Wegen in de directe omgeving zijn afgezet. De lood staat op een industrieterrein in Scheemda. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar gebouwen in de buurt. Sinds het begin van de oorlog in Syrië zijn volgens de VN zeker 730 artsen en verpleegkundigen omgekomen bij aanvallen op ziekenhuizen en klinieken. Secretaris-generaal Ban Ki-moon zei in de VN-veiligheidsraad dat de opzettelijke aanvallen op medische instellingen oorlogsmisdaden zijn. De Veiligheidsraad nam vandaag unaniem een resolutie aan die alle partijen in Syrië opdraagt om ziekenhuizen en medisch personeel te beschermen. Op de Dam in Amsterdam is vanavond een demonstratie gehouden... uit solidariteit met de inwoners van de Syrische stad Aleppo. Zo'n 300 mensen deden mee aan de betoging onder wie veel Syriërs. In tientallen andere steden in de wereld zijn deze week soortgelijke demonstraties. In een buurt in Ede is per direct een samenscholingsverbod van kracht. Burgemeester Van de Knaap wil op die manier iets doen aan de overlast... van jongeren die rondhangen bij een voormalig winkelcentrum... dat binnenkort wordt gesloopt. Auto's zijn in brand gestoken, ruiten ingegooid en agenten bekogeld met stenen. Het gaat om een groep van 50 tot 60 jongeren tussen de 12 en 22 jaar. De ongeregeldheden zouden zijn ontstaan na de sluiting van een Marokkaans jeugdhonk in Ede. In Californië wordt komende herfst een groot festival gehouden met oude rockers uit de jaren 60 en 70. Er zijn optredens gepland van de Rolling Stones, Bob Dylan, Paul McCartney, Neil Young, Pink Floyd en The Who. Een dagkaart voor het festival begint bij 200 dollar. De prijs kan oplopen tot 1600 dollar. Het weer, het is helder en vooral landinwaarts koelt het vannacht flink af. Lokaal is nachtvorst mogelijk. Morgen blijft het nagenoeg overal droog en schijnt de zon volop. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het. De Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen...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 Een heel goedemorgen. Welkom bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdom. En ik heb twee uurtjes met uh, heerlijke jazznummers voor u. En om te beginnen uh, heeft u geluisterd naar het Ruud Brink en Rekaart Sextet. Ik was laatst in uh, de ruilwinkel hier in Zandvoort. En tot mijn grote verbazing vond ik daar twee uh, geweldige jazzalbums. Waaronder deze het, uh, van het Ruud Brink en Rekaart Sextet. Just You, Just Me, Just Jazz. Yes, uit uh, 1987. En wat heel leuk is, is in 1987 is deze LP uh, eigenlijk uh, geïnitieerd... door Adam Spoor, ons, onze radiocollega. En hij heeft uh, het hele ensemble samengebracht... en ervoor gezorgd dat er een, uh, een mooi album is opgenomen. En naast Rekaard Ruud Brink hoort u ook uh, Jan van Twijver... Tijmen Holwerf, Hans Mantel en Chris Dekker. We gaan verder met... Um, een nummer van Gilad Atzmon en de Orient House Example. Album heet The Whistleblower. Het komt uit 2015. Gilad Atzmon is een, uh, is een uh, Israëlier. die al uh, vrij vroeg naar Engeland is uh, geëmigreerd. en daar uh, jazzmuziek is gaan maken na zijn studie. Hij is een uh, afgestudeerd uh, filosoof aan de Universiteit van Essex. en heeft zich vervolgens op uh, uh, jazzmuziek uh, gestort. Maar hij staat ook wel bekend als een muzikant waarin hij zijn, uh, zijn activisme in de politiek uh, kenbaar maakt in al zijn nummers. Hij maakt ook veel originele nummers en uh, dit nummer ook. U gaat luisteren naar de Romantic Church van Kilat Atman en de Orient House Example. Atsmon en de Orient House Ensemble. Het volgende wat ik ga draaien is van Acker en Paul Heller. Accoyen is een Nederlandse jazztrompetist en Vlukehoornspeler. Uh, hij begon uh, met zijn studie um, aan het conservatorium in Den Haag. En in 1949 begon hij te, uh, zijn beroepscarrière bij het Arnhemse Symfonieorkest. Vanaf 1952 werkte hij voor verschillende jazz ensembles, zoals de Ramblers maar ook uh, het orkest van MA e. Barelli in Parijs... en de SFB Big Band in Berlijn. Hij heeft ook een uh, film gedaan met, het, uh, met de Duitse WDR Big Band... en daar heeft hij Paul Heller ontmoet. Paul Heller is uh, een Duitse tonoorsaxofonist, is getrouwd met V. Klaassen en maakt ook al vele jaren muziek. U gaat luisteren naar het nummer Autumn Buckle... Het komt van het album Ak van Rooie, Paul Heller, Quintet uit 2009. En naast deze twee hoort u hu, uh, Hubert Nuss op piano... John Goldsby op bas en Hans Dekker op uh, drums. nummer komt van Art Farmer. Art Farmer, een Amerikaanse uh, jazz trompetist en flugelhoorn Hij uh, is begonnen op trompet en ging later over naar de flugelhoorn. Hij heeft een uh, carrière in Amerika opgebouwd, ging later naar Europa, heeft daar veel getoerd en heeft ruim 50 albums onder zijn eigen naam opgenomen, maar ook nog tientallen met andere artiesten. Dit album Soul Ice uit 2014 is van een concert in Japan... in de Blue Note in Fukuoka. En u gaat luisteren naar het nummer Soul Ice. En u hoort Art Farmer op wat ze een flumpet noemen. Een kruising tussen een trompet en een vleugelhorn die speciaal voor hem ontwikkeld is. Soul Ice van Art Farmer. We studeren naar Art Farmer met Soul Eyes. Art Farmer heeft ook een album gemaakt met Enrico Pierannunzi. En daarmee komen we meteen op de volgende artiest. Enrico Pierannunzi, een uh, Italiaanse uh, jazzmuzikant. Hij is door zijn vader gestimuleerd om uh, muziek te gaan studeren. Zijn vader was een jazzgitarist. En in uh, 1973 is hij afgestudeerd, heeft een paar jaar lesgegeven... en is vervolgens zelf muziek gaan maken. Heeft in vele uh, trio's en kleine gezelschappen gespeeld. Heeft grote, uh, met grote namen samengespeeld, waaronder Art Farmer. Maar ook uh, bijvoorbeeld uh, Kenny Clark, Johnny Griffin, Chad Baker enzovoorts. Hij staat dit jaar op North Sea Jazz, um, op de zaterdag. En daar kijk ik wel naar uit, want ik ga daar zelf ook heen. En ik ga dan daarom ook twee nummers van hem draaien. Uh, het nummer Incanto en het nummer Line for Lee. En het komt van zijn album uit 2015, Proximity. Enrico Pierranunzi. <tied> U luisterde naar Encanto Pierannunzi, de Italiaanse pianist. Een volgende artiest uh, staat ook dit jaar op Noordzee Jazz... en uh, wel het hele weekend. Het is Ibrahim Malouf. Ibrahim Malouf is de Frans-Libanese trompetist, componist en arrangeur. Een aantal jaren geleden is hij doorgebroken. In 2015 heeft hij twee albums uitgebracht. Twee totaal verschillende albums. Kaltoum en... Uh, Red and Black Light. Kaltoum is een uh, album uh, gewijd aan de Egyptische diva Um Kaltoum... en um, gebouwd rondom een van haar grootste nummers, Half Laila Wa Laila. Het, het is een nummer wat eigenlijk uh, Duizend en een nacht sprookje bezinkt. U gaat luisteren naar het nummer Movement. MUZIEK Thank mm -hmm. We gaan ook even wat anders doen dan Noordsey Jazz. Ik uh, ben van plan in eind mei in de volgende uitzending... nog veel meer aandacht te besteden aan Noordsey Jazz. En vandaag van een paar artiesten alvast een klein voorproefje. Andere artiest die al een tijdje klaar ligt uh, voor mij om een nummer van te draaien... is Natalie Cole. Ze is onlangs overleden op 65-jarige leeftijd. Ze was de dochter van Nat King Cole, uh, zoals iedereen waarschijnlijk wel weet... Ze heeft een, een ja, verrassende carrière. Ze wilde eigenlijk uh, psycholoog worden. Ze heeft daarvoor gestudeerd. Maar gezien uh, haar zangtalent uh, was ze al vroeg uh, door haar vader ook in de muziek uh, betrokken. Ze trad voor, voor het eerst op op het uh, kerstalbum van haar vader toen ze zes was. En ze is na haar studie gewoon doorgegaan in de muziek met groot succes. Helaas heeft het succes ook een uh, andere keerzijde gehad. Ze raakt aan de drugs en aan de alcohol... Ze, uh, ging wel verder, um, maar ze is uiteindelijk overleden aan hepatitis, wat waarschijnlijk uh, al ontstaan is toen ze aan de drugs was. Maar goed, laten we haar vooral herinneren om, uh, om haar mooie stem en haar vele mooie muziek. U gaat luisteren naar Crimea River van Natalie Cole. Het album is Take a Look uit 1993. <tied> cry Het is al bijna 11 uur. Uh, dat betekent dat we er zo uitgaan. En het laatste nummer van het eerste uur is van Ruby Breff en Hank Jones. Ruby Breff is een Amerikaanse cornetist. Hank Jones is natuurlijk een al onbekende jazzartiest die we vaker voorbij hebben horen komen. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik ben zo terug met nog veel meer uh, mooie jazz. Gaat u er vooral luisteren naar Ruby Breff en Hank Jones met Willow Weep For Me. Nothing left, all gone and run away Maybe you'll tire